Het sterke konijn Op een dag heel lang geleden zei een konijn tegen een olifant Ik mag dan wel klein zijn, maar ik ben heel erg sterk, sterker dan jij De olifant die zich aan het wassen was in de rivier schaterde van pret. Morgen neem ik een touw mee, zei het konijn Dan zullen we een touwtrekwedstrijd houden of durf je dat misschien niet aan? De olifant moest nog harder lachen. Neem jij je touw maar mee, zei hij. En begon zijn grote witte slagtanden aan een rots te slijpen. Het konijn liep weg. Maar hij ging niet naar huis. Hij ging een bezoek brengen aan het nijlpaard. Het nijlpaard was net aan zijn avondmaaltijd bezig. Hij at met smaak van lange, sappige grashalmen. Kijk maar uit waar je loopt, zei hij tegen het konijn. Je bent zo klein dat ik gemakkelijk op je kan trappen met mijn grote poten. Maak je mij maar geen zorgen, zei het konijn. Ik mag dan wel klein zijn, maar ik ben heel erg sterk. Ik wil morgen best een touwtrekwedstrijd met je houden. Het mijlpaard geeuwde verveeld en zei. Dat is goed, kom morgen maar terug met een touw. De volgende dag ging het konijn op weg. Hij had een lang dik touw bij zich. Eerst ging hij naar de olifant en gaf hem één uiteinde van het touw. De olifant bond het touw om zijn slurf. Nu moet je achteruit lopen, zei het konijn. Als het touw strak staat, kunnen we beginnen. De olifant liep een heel eind achteruit. Intussen liep het konijn vlug naar het nijlpaard... en gaf hem het andere einde van het touw. Het andere uiteinde ligt in het bos, zei het konijn. Terwijl ik daar naartoe loop, moet jij achteruit lopen. Als het touw strak staat, kunnen we beginnen te trekken. Het nijlpaard bond het touw om zijn vier stompe tanden... en deed zijn bek stevig dicht. Daarna liep hij achteruit totdat het touw strak stond. De wedstrijd kon beginnen. De olifant trok heel zachtjes, omdat hij het konijn geen pijn wilde doen. En aan de andere kant trok het nijlpaard ook heel zachtjes, omdat hij het zielig vond voor het konijn. De olifant werd een stukje vooruitgetrokken. Wie had gedacht dat het kleine konijn zo sterk zou zijn? Dacht de olifant. En hij trok een beetje harder aan het touw. Wie had gedacht dat het kleine konijn zo sterk zou zijn? Dacht het nijlpaard. En trok ook een beetje harder. Wat is dat? Riep de olifant. Ik viel bijna omver. Ik zal al mijn kracht moeten gebruiken. Wat is dat? Riep het mijlpaard Hij trok me bijna omver Ik zal al mijn kracht moeten gebruiken De olifant en het Nijlpaard trokken zo hard ze konden Ze zetten zich schrap Ze kreunden Ze heigden Maar ze waren even sterk De touwtrekwedstrijd duurde drie dagen Eerst had het konijn grote pret Maar daarna begon hij zich te vervelen hij begon het touw met zijn scherpe tanden door midden te knagen. Er klonk een luid gekraak in het bos toen het touw brak. De olifant viel achterover in een struik met scherpe dorens. En het mijlpaard viel achterover in de modderige rivier. Sinds die dag is de olifant op zoek naar het konijn. En hij trekt met zijn slurf steeds maar bomen in het bos uit de grond om te bewijzen dat hij toch sterker is dan het konijn. Het neilpaard ligt de hele dag in de rivier. Hij is nog zo boos dat hij de hele dag grote luchtbellen blaast. En het neilpaard is zo bang voor het sterke konijn dat hij pas boven water komt als het donker is. Voor het geval dat het sterke konijn langskomt, zegt hij.